Het is wel te volgen, maar je zou je ermee bezig moeten houden. Jij zou dat niet doen. Ik denk dat ik voor de eer bedankt zou hebben. Dat zou in ieder geval verstandiger zijn geweest. Ik voel me soms net de paraplu van de RVS. Met jullie eronder. Niet als een oud echtpaar, maar als twee oude wijven. Je zal geschrikken schrikken van het water dat je op je kop krijgt. Als de paraplu scheurt. Dan zou ik gewoon ergens anders naartoe gaan. Anders niet zo'n aardige opmerking. nee. Maar soms wordt het je even te veel. Gaat dit, Manda? Kijk maar. Opmerkelijk dat boven de grote rivieren nog zoveel mensen hebben opgegeven... dat bij hen de trouwring aan de linkerhand werd gedragen. Ook in uitgesproken protestantse gebieden. Laat de fysies van Groningen en Friesland te zien. Ja, je hebt elke keer wanneer iemand geantwoord heeft... dat de ring zowel links als rechts werd gedragen... Twee tekens op de kaart gezet. Terwijl het antwoord dat die uitsluitend links werd gedragen, dat blijkt de kaart in het zuiden algemeen is, in het noorden niet voorkomt. Je hebt dat antwoord opgesplitst. Ja? Kon dat niet? Nee. Als iemand zegt dat de ring altijd links wordt gedragen, dan is dat een regel. Als hij zegt dat hij zowel links als rechts wordt gedragen, dan is dat geen regel. Het kan bijvoorbeeld heel goed zijn dat ze hem daar alleen links dragen als ze gevaarlijk werk doen. Ja, natuurlijk. Wat ontzettend stom. Helemaal niet stom. Je moet ze in die geval alleen een apart teken geven. Nou, dat is toch zeker stom? Nee, want je bent niet stom. <lacht> het is heel aardig, maar ik vind het toch stom. Goed. Het vervelende is alleen dat je hem nu helemaal moet overtekenen. Dat heb ik ook wel verdiend. Ik hoor van Ad dat je die lezing over de wieg toch gaat houden. Ik dacht dat je dat niet zou doen. Dat was mijn eerste reactie. Maar daar ben je van teruggekomen. Ja. Ik kon geen argumenten vinden om het te weigeren. En daar vaart de wetenschap dan weer wel bij. Zo is het. En dan zou jij ook nog eens aan het meewerken. Ik niet hoor. Kijk wel uit. Voor die tijd ben ik al weg. Waarheen? Oh, dat interesseert me niet. Maar zoiets zal ik in ieder geval... verdomme. Hij heeft altijd iets tegen jou gezegd? Nee. Omdat hij gisteren ook al niet was? Ik heb de indruk dat het op het ogenblik niet zo goed met hem gaat. Waar baseer je dat op? Je kunt dat zien aan zijn ogen... Wat zou het zijn? Ik denk dat hij het te druk heeft. Waarmee dan? Ja, dat zeg jij dan. Jij denkt geloof ik dat jij hier de enige bent die het druk heeft. Dat denk ik niet, maar ik ben wel de enige die onder druk staat. Jullie kunnen net zo lang over je werk doen als je wilt. Ik ben bang dat je dat wat te eenvoudig ziet. Leg me dat alles uit. Ik zeg toch nooit iets? Maar je verwacht wel dat wij ons aandeel nemen in de controle op het werk van de dames. Zoveel werk is dat toch niet? Wat vind jij? Wij denken daar misschien anders over. En waarom zeggen jullie dat dan niet, als je dat vindt? Omdat het niet altijd serieus wordt genomen, denk ik. Door de bevoegde autoriteit. Zoals nu bijvoorbeeld ook weer blijkt. Wie ziet je zitten? Als je nergens bent. Heb jij dat laatste stuk van Van Maurik in het Handelsblad gelezen? Ja, dat heb ik gelezen. Hoe vond je dat? Aardig. Dat dacht ik wel. Ik moest meteen aan jou denken. Omdat hij de pest heeft aan kinderen. Dat misschien ook wel, maar toch vooral om de toon. Ik ben het niet, als je dat bedoelt. Dat vroeg ik me nou juist af. <lacht> niet of jij het was, natuurlijk, maar of dat wat hij schrijft nou allemaal echt is, of dat het verzonnen is. Het is ongetwijfeld echt. Denk je dat werkelijk? Zulke dingen verzin je niet. Ook wat hij over zijn vroegere vrouw schrijft, die Winnie Fred? Dat zeker. Oh. Daar kan je donder op zeggen. Dat zou ik heel akelig vinden. Ik vind niet dat je herkenbaar over iemand schrijven kunt. Nog niet? Zolang het geen roddel wordt, heb ik geen bezwaar tegen. Ik ben wel eens bang dat jij later zo over ons gaat schrijven. Dat zou ik heel akelig vinden. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Daar zijn jullie te onbelangrijk voor. En toch ben ik er bang voor. Juist omdat je er geen bezwaar tegen hebt. Weemd is het wel, dat niemand je kent. Dat niemand je ziet zitten, als je nergens bent. Met Koning. Dag. Dag. Ik hoorde net over de radio een verhaal over een zeehondencrash in Pieterburen. Oh. Dat zijn drie zusters. En die vangen jonge zeehonden op, die hun moeder zijn kwijtgeraakt. En die voeden ze op en die zetten ze dan weer terug in de zee. Ontzettend aardig. Ja, dat is aardig. Maar ze zeiden erbij dat ze niet zoveel geld hebben, omdat die beesten zoveel haring eten. En alleen nog eerste kwaliteit. Ja, dat begrijp ik. Ik vind dat we daar geld aan moeten geven. Vind je niet? Dat is goed. Want zulke mensen moet je steunen. Ze zijn zulke aardige mensen. Ja, dat is goed. En zou het ook niet iets voor at en Bart zijn, denk je? Ad is er niet. Waar is hij dan? Dat weet ik niet. Dat moet jij toch weten? Ja, maar ik... Ik weet het niet. Dat zegt hij niet. Wat gek. Moet je daar dan niet naar vragen? Ja. Ik zou daar naar vragen als ik jou was. Ik zou wel zien. Hoe heette die mensen? Dat heb ik niet verstaan, maar ik heb wel een banknummer. Geef dat aan mij. Dat is de Rabobank in Pieterburen. En het nummer is... Heb je daar een papiertje? Ehm, um, Ja, ik heb een papiertje. Vijf, drie. Een raar nummer? Het lijkt wel een gironummer. nummer. Is het weer niet goed soms? Heb ik het weer niet goed gedaan? Dat zeg ik niet, maar ik vind het zo'n raar nummer. Helemaal geen banknummer. Als je het niet vertrouwt, dan laat je het maar. Dan zal ik het zelf al vragen. Ik heb dat nummer gehoord, dus dat nummer is goed. Nee, ik zal het vragen. Ik begrijp niet waarom je altijd een aanmerking moet maken als ik iets gedaan heb. Nee, ik vraag het. Hou dat dan voor je, als je het niet laten kunt. Dat doe ik. Je hoort wel hoe het afgelopen is. Dag. Dag. Moet je zien, Nicolien heeft een uitzending gehoord over een zeehondencrash in Pieterburen, en dit is het banknummer. Vind je het geen gek nummer? 5353996. Het lijkt me eerder een postgiro-nummer. Jij hebt toch een banknummer? Ja, maar niet bij de Rabobank. Ik zou het je niet kunnen zeggen. Nicolien wil daar geld aan geven. Dat vind ik heel aardig, van Nicolien. En ze vroeg zich af of het misschien ook iets voor jullie is... Dat sluit ik niet bij voorbaat uit, maar dan zou ik toch eerst zekerheid over de naam en het nummer moeten hebben. Dag, meneer de Vries. Ik wil even de interlokale telefoongids raadplegen. Dag, meneer. Hebt u een goede vakantie gehad? Oh jawel, meneer. Dank u wel, meneer. Waar bent u geweest? Ik heb een huisje, meneer, op een eilandje in de Westeinderplas... En daar hebben we al die tijd gezeten. Dat lijkt me heerlijk. Oh heerlijk, meneer. Heerlijk rustig. U was niet alleen? Nee, met mijn vriendin, meneer. En een boot natuurlijk? Jawel, meneer, een roeiboot en ook een zeilboot. Maar zeilen doen we niet zoveel, meneer, want mijn vriendin houdt niet zo van water. Dat is jammer. Ach, ik ben er zelf ook niet zo gek op, meneer. Ik schilder liever en ik werk wat in de tuin. En dan komt u de tijd wel door. Oh ja, zeker, meneer. Rabobank Pieter Buren. U spreekt met Koning. Ik zou graag een inlichting hebben over een zeehondencrash die bij u in het dorp zou zijn. Ik heb de Rabobank in Pieter Buren gebeld. Dat is sterk. Weet je dat ik dat nou ook net had willen doen? Twee zielen, één gedachte. Dat nummer is inderdaad een geonummer. Dat is het post -nummer van de bank. En die mensen heten het hart. Kun je dat nog even zeggen? Het hart. Apostrof T. En dan gewoon hart. En het nummer? Vijf 5, 3. drie. Negen. 6. 6. Mag ik het voor alle zekerheid nog even zien? Mag ik nog even kijken, even vergelijken met mijn 5-5-3-3, 5-5-3-3, 9-9-9-9-6-6. Is die 6 een 6? Dat is een 6. En weet Nicoline heel zeker dat het bonafide is? Tuurlijk is het bona fide. Want het is niet mijn gewoonte om af te gaan op een mondelinge mededeling. Drie zusters in Pieterburen, dat kan niet verzonnen zijn. Toch had ik liever een schriftelijke bevestiging. Maar drie zusters? Ze hebben niet eens een telefoon. Misschien kunnen ze nauwelijks schrijven. Alleen zeehonden verzorgen. Je kunt het niet verwachten dat ze ook nog een drukwerk verzorgen en verspreiden. Ik ga er altijd van uit dat als iets bona fide is, dat er dan een organisatie achter zit. Maar die rabobank in Pieterburen wist meteen om wie het ging. Dat zou betekenen dat de radio met die Rabobank gemene zaak heeft gemaakt. Dat is toch niet aan te nemen? Het is inderdaad niet waarschijnlijk, maar ik heb wel in sterkere staaltjes meegemaakt. Dag Maarten, Dag Bart. Hé, hey, weet je er toch? Maar ik zal er nog eens over denken. Ja, ik ben er. Eh, ik heb hier een Giro-nummer van een zeehondencrash in Pieterburen. Nicolien vroeg of ik dat ook aan jou wilde geven. Ze heeft er een uitzending over gehoord. Geef maar. Ik zal het voor je overschrijven. Vijf, drie, vijf, drie... 996. Ben je hier de rest van de dag? Ik ga direct weer weg. En morgen? Weet ik nog niet. Dan zal ik dat wel zien. Het commentaar bij de kaarten van de spijsvetten. Is het klaar? Het is klaar. En hoe voel je je nu? Helemaal ontspannen. Dus nu ben je daar vanaf. Als Maarten het tenminste zijn Fiat dan gek. Je krijgt het in ieder geval af. Het zal zeker goed zijn. Ja, wat een onzin. Kan niet. Wat een We zijn net bezig met de legende en Hans heeft daar zo zijn gedachten over. En wat zijn Hans zijn gedachten? De, mijn diepste gedachten zeg ik niet natuurlijk. <laughs> <laughs> maar het, het lijkt me moeilijk om op een fotokopie te tekenen. Dan doen we dat niet. We fotocopiëren de Nederlandse tekst en voegen de Duitse vertaling toe. Als dat kan, dan is dat natuurlijk een geweldige oplossing. We tikken hem en we nieten hem vast. Of we plakken hem op. Dat wou ik maar net zeggen, dat kan natuurlijk ook. Of we hechten hem met een paperclip vast. Oh, ik wist niet dat dat ook kon. Tuurlijk kan dat. Als het moeilijk is, moeten we er geen punt van maken. Nou, dat is dan opgelost. Ja, dan is het opgelost. Ik heb je stuk gelezen. Nu al? Zullen we het nu bespreken? Natuurlijk, graag. Ik vind het goed. Um, ik heb wat kleine opmerkingen en een wat belangrijke punt, maar dat is niet essentieel, lijkt me. Ja. In de eerste plaats betreft dat je woordkeus. Je gebruikt heel veel jargon. Vreemde woorden, waarvan de betekenis ondoorzichtig is. Daar heb ik een streep door gezet. Ik zou graag zien dat je daarvoor uh, Nederlandse woorden zoekt. Dan wordt je tekst veel begrijpelijker. Ja, maar dan is het geen wetenschap meer. Dan is het pas echt wetenschap. Wetenschap is het wanneer je moeder het kan begrijpen. Nou, dat ben ik helemaal niet met je eens. Ik, ik heb het Henk laten lezen en die vond het echt... Ik zei nee, dat het niet goed is, maar ik hecht eraan dat alles wat uit onze afdeling komt in um, helder Nederlands is geschreven. <laughs> je zult zien dat het een kleinigheid is, maar ook dat het voor jezelf veel helderder wordt. Omdat die vreemde termen de inhoud van wat je zegt vaak verdoezelen. Zullen bladzijde voor bladzijde doornemen? Als dat je beste lijkt.